4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De familie van een man die gisteren in de Amerikaanse staat Ohio... ter dood werd gebracht, stapt naar de rechter. De executie van de man, Dennis McQuire duurde zo'n 25 minuten. Dat is veel langer dan gebruikelijk. Bovendien zei de getuige dat hij naar lucht hapte en kokhalste... Bij de uitvoering van het doodvonnis werd een nieuw gif gebruikt. De advocaat van McGuire's familie zegt dat de grondrechten... van de veroordeelde moordenaar zijn geschonden. De advocaat had nog geprobeerd de executie te voorkomen... omdat het nieuwe middel ook zou kunnen leiden tot extreme angsten... en dus een pijnlijke dood.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 Directeur van Zetten zegt dat de Hema mensen altijd respectvol wil behandelen. De Hema biedt ook excuses aan aan alle diabetespatiënten die zich onbegrepen voelen door hun ziekte.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 De lens voor diabetici is ontwikkeld door een afdeling van Google die ook werkt aan zelfrijdende auto's en de computerbril Google Glass. Het weer: opklaringen met minimaal rond 5 graden overdag af en toe zon en tot de avond droog. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. Middagtemperatuur 8 tot 10 graden. En ook zaterdag is het zacht. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Max. Zuster met Ron Vergaulle. Hey Wout, dankjewel dank voor de weerverwachtingen. Met name de wind natuurlijk, hartstikke goed. Ja, voor wie niet uh, slapen kan, wil of mag, welkom terug bij uh, Nachtzuster. Vragen en antwoorden, dat is, uh, dat is alles wat ik voor jullie vraag eigenlijk. Zo hadden we bijvoorbeeld de vraag... hoe komt het toch dat in al die tv-programma's de laatste tijd... maar BN'ers, ja, zoals de meneer het zei, rondgepompt worden... Uh, het scheef wonen, daar hebben we het ook uh, over. En ja, de déjà vu. Hoe werkt dat nu precies in ons brein? Hoe komt het dat we soms een déjà vu hebben? Nou, dat soort vragen, daar kun je uh, antwoorden op geven via 0800-1121. Maar nieuwe vragen die zijn natuurlijk ook uh, van harte welkom. Nog even de administratie afwerken. Chatten, dat kan ook. Ik uh, probeer het ook af en toe via uh, omroepmax.nl slash nachtzuster... Er zitten leuke mensen op. Dus ik zou zeggen, ga er echt een keer naartoe. Uh, mailen, nachtzuster, Nou En twitteren, dat noem ik dan ook nog maar eventjes. Uh, je kunt uh, mij uh, uh, ja, een berichtje sturen via ronvergouwen. En natuurlijk is er ook het algemene... Uh, Adres natuurlijk, het nachtzuster. Um, ja, het is uh, vijf, uh, vijf over vier. Nou, het is uh, nou, drie over vier, vier over vier. Dat betekent uh, tijd voor een discoplaat. En uh, ja, dit is het meest interactieve programma van de Nederlandse radio. Jullie bepalen wat er gedraaid wordt op, uh, op dit tijdstip. En deze keer hebben jullie gekozen voor de Dolly Dots met Stop. Heerlijk, de Dolly Dots stop. Nou, ik stop voorlopig nog niet. Ik, ik ben pas op de helft. Uh, tot zes uur ben ik nog bij met... Uh, vol, volgens mij toch wel het leukste nachtprogramma op Radio 1. Nachtzuster. En uh, ik ben benieuwd wat mevrouw Hansma daarvan vindt. Ja, over de... Vindt u het hallo, ook een leuk programma? Goeien nacht. Hallo, goeienacht. Ja, ik, Hallo, ik bel eventjes over die uh, vraag... waarom de aarde aarde heet... Um, ...ik denk dat het een... ...ja, het ja, klinkt soms natuurlijk met zoveel nationaliteiten... ...hij heet ook in elk land, heet hij ook anders... ...maar bij ons heet hij aarde... ...maar dat is... Um, ...ik heb het idee, ik weet het niet 100% zeker... ...maar wat ik heb uitgezocht eventjes op internet... Mm -hmm. ...is... ...wat ik dus denk is dat... ...het hele stelsel wat we hebben bij de Melkweg het is wat om, om, om de zon heen draait, gebruiken allemaal namen van goden. En uh, veel uh, een aantal Griekse, een aantal uh, Latijnse goden. Ja. En, ga, ja en, en de aarde heeft als uh, ja, Grieks-slash-Latijnse uh, uh, Lat, uh, benaming, benaming, heeft ze Gaia. En dat is de Griekse godin van de aarde. En ik heb het idee dat, uh, dat ja, de, wij Nederlanders dat gewoon aarde hebben genoemd. Ja, dat ik was lekker het. makkelijk. Hè? Ja, nee, ik denk het. Ja, ik weet niet waarom. Dat, is vast, ja, ik weet, maar dat, dat lijkt me nog het, het meest. Uh, ja, waarom is... weet ik dus niet? Maar dat denk ik eigenlijk. Ja, het is, is heel erg. Uh, het is een beetje de artiestennaam. Ja, het komt uit, het komt uit een, een. Ja, ook uit een mythe. Uranus bijvoorbeeld... Is, is de dochter van Gaia... de zoon van Gaia. Kijk aan. Ja, Dat ja. heeft u allemaal gegoogeld? Ja, ja, ja, ja. Zo op dit later tijdstip. En... Ja. Nou, heel goed. Ja. ja, bijvoorbeeld in de Griekse mythologie... staat hier dan... van de, van de aarde... Uh, zij Aarde was ontsnapt uit chaos... en zij bracht... U, Uranus, de hemel voort. En ook de bergen en de zee. Dus daar gaat eigenlijk wel uit dat, ja, dat, aard, ja, dat, dat die Gaia, die, die Schodin... dat dat uh, ja, toch wel de oermoeder... staat hier ook, zij werd ook ja. vaak de oermoeder genoemd. Maar goed, dat was voor, voor een aantal mensen blijkbaar uh, te ingewikkeld... Of, of mensen vonden het geen mooie naam en zijn het maar gewoon aarde gaan noemen. Zo kunnen we het eigenlijk nee, bestempelen. Nee, ja, nee, ja, ik weet niet waarom... Ja, ja wat, wat, is, wat dat is, inderdaad, dat weet ik niet. Want ook bij deze omschrijving komt altijd het woord aarde in voor. Ja. Nou, wie, wie weet zijn er mensen die, uh, ja, die er ook eens in zijn gaan duiken. En uh, ja. Nou, dan... Uh... Ja, ik, ik kom verder niet zo... Nou ja, ja ik sta hier, sta hier letterlijk... Ja, Gaia is een Griekse meisjesnaam. Het betekent aarde. Komen we toch weer bij en, aarde uit. Ja, en omdat ik dus denk dat... Uh, ja, om, ja, omdat dus de rest van alle planeten naar... Uh, Goden zijn genoemd en uh, toen ik die vraag hoorde moest ik ook denken aan Gaia. Ik denk ja, ik weet niet waarom dat nou precies zo is genoemd, maar het zou best wel eens daar vandaan kunnen komen. Kijk, nou, ja, het, uh, in dit programma kan dat ook. Als je ook als je het niet 100 procent zeker weet, dan, uh, dan mag nee. je bellen. Ja, en dan, uh, misschien inderdaad een voorstootje of misschien een slecht voorstootje. Zeker. Nou, we zijn weer een stapje verder gekomen, hoor. Ja. Zeker. Mag ik nee, u danken? Ik heb het ook niet zo goed weten. Nee, dit is hartstikke goed. Mag ik u danken voor het bellen? Oké. Oh, en ik was bezig met een déjà vu om dat een beetje uit te zoeken voor jullie. Oké. Okay, nou, belt u daar later nog even over terug dan. Oké. Okay. Okay, ja, of had u, had u het antwoord al? Het is wel, maar wat zei je? Had u het antwoord al opgezocht? Ja, ik was dat vrij snel... Ja, dat is op zich niet zo... Op zich niet zo super moeilijk. Maar het is een, een ja, het werkt dus zo dat je uh, ja, het is het is wat lastig uit. Ja, het is wel een beetje lastig We, uit Weet te je werken. wat, mevrouw Hans? Maar weet je wat? Dan dan denkt u er nog even over na. En dan uh, ja, dan... ja het, heeft, het heeft te maken met de Ja, ik heb het hier met de miscommunicatie Ach. van de hersenen en en je ogen. Ja. En bij het déjà vu uh, daar kun je zeggen van een soort kortsluiting in je hersenen, want normaal wordt een beeld vanuit je ogen door een plek in de, ja, naar een plek, door een plek in je hersenen wordt, naar een plek wordt gebracht. Uh, je ziet eigenlijk normaal gesproken zie je met je hersenen officieel mm -hmm. en je ogen, ja, die geven het beeld door dat dat, ja, zo werkt het eigenlijk. Ja, je hersenen verwerken, die dingen. Oké, okay, nou, het is, het is een soort kortsluitendje. Zo, zo ja, kunnen we het eigenlijk zeggen. je vuur ontstaat een kortsluiting ja. waardoor het beeld zich eerst in de hersenen opslaat... Ja. voordat de hersenen zich bewust worden van het beeld. Ah, dus okay. als je dan... Het is een beetje achteraf, weet je Het is een soort... Je ziet het dan eigenlijk als in een soort flashback. Of, ja, de hersenen die hebben het eerder verwerkt... dan dat jouw ogen omdat jouw bewustzijn en ogen het hebben verwerkt wat je ziet. Grappig. Daarom denk je van, oh, dit heb ik al gezien, terwijl het, ja, ja, twee seconden geleden wellicht. Je ziet het sneller dan je hersenen. Sorry? Of je, je, je hersenen zien het sneller dan je ogen. <laughs> ik ben nu weer in de war. In ieder geval wel, ja. ja. Nou, heel ja, grappig, ja. Het. Oké, okay. het eerder ja. Door dan, dan wat je ogen doorgeven en dan, ja, dan denk je, ja, dan denk je ook okay. oh, Ja, maar dit ken ik. Mevrouw ja, Hans, maar mag ik u goed. danken? Okay. Want we gaan, nog, we gaan nog een aantal andere bellers aan het woord laten. Maar dank u wel voor, uh, voor de antwoorden. Ja, ik ben benieuwd of er iemand nog... Uh, ik, vind, ik vind het leuke dingen om te weten. Dus. Zeker, en ik vind het leuk dat u belt. Dank u wel voor het bellen. Oké, doei. Oké, 0800 1121 Als u hier nog uh, uh, ja, verder op door wilt gaan. Want het uh, uh, ja, eerste voorzetje is dus weer gegeven. Um, en uh, wie, wie weet uh, komen we... Uiteindelijk voor ze nog wel tot de definitieve conclusie. Maar nieuwe vragen ben ik ook heel erg blij bij natuurlijk. 0800-1121. William. Ja, ik uh, was bijna in slaap gevallen. Ja, het is, het is druk. Het is druk, William. Vannacht. Uh, schijnbaar, ja. Uh, het gaat namelijk hier om dat verhaal over Willem van Oranje. Het, uh, het volkslied wat wij dus hebben. Dat danken we dus aan een uitspraak van hem die hij dus gedaan heeft. In een verdedigingsreden toen hij vogelvrij verklaard was. Wat was zijn functie? Hij was namelijk de belangrijkste stadhouder, eigenlijk een soort onderkoning in de Nederlanden. Ja. En hij kwam in opstand tegen dat tyrannieke bewind van Philips II met zijn Inquisitie enzovoorts, de Paus en dat soort lieden. Die de vrijheid van de mensen, ja, tot nul hadden gereduceerd en met allerhande brede straffen. Maar. Ja, dus natuurlijk in dit land een overvloed van katholieken en van mensen die het dan weer niet met die opstand van de geuzen eens waren. Want dat waren nou niet bepaald ook zachtzinnige lieden. Hij heeft toen in de Staten, toen hij vogelvrij verklaard was, zich verdedigd. En daarbij deelde hij mede. Dat kon je ook in een behoorlijk mooi stuk zien wat er op de tv vertoond is. Enige jaren geleden, Willem van Oranje. Een succesgevonden. Uh, toen heeft hij daar verklaard... ...de koning van Hispanje heb ik altijd trouw geëerd... ...want hij was niet uh, iemand die dus tegen die koning vocht. Nee, hij, hij preekte uh, zeg maar de verdraagzaamheid... ...en dat, daar is hij ook uiteindelijk aan ten onder gegaan. Mm. Uh, want hij is op een laffe manier vermoord... ...doordat deze Philips schurk uh, gewoon een prijs op zijn hoofd had gezet... ...en hem vogelvrij had verklaard. Dat hield in dat je geëxcommuniceerd werd... ...want hij was natuurlijk van oorsprong ook katholiek. Ja. Yeah. En dan mocht je gedood worden, niet op de brandstapel, dan maar een mes in je rug of een kogel door je kop. En daaruit heeft Manix van Sint Andegonde, die tot zijn vrienden behoorde... en van oorsprong eigenlijk een Belgisch edelman ook... Ja. die heeft uh, daar een gedicht op gemaakt en dat is later door de soldaten en alles overgenomen. En dat, uh, het is nog steeds zo dat met die toon eigenlijk... Als er een vlag wordt gehezen, ik weet niet of ze dat nu nog wil doen, misschien nu met een digitale luispieker, maar in mijn tijd gewoon met een uh, trompet. Dan werd het Wilhelmus werd op diezelfde toon geblazen zoals dat toen gezongen werd en ook op muziek gezet werd. Want wij hebben een andere toonhoogte daarvoor nu. Wilhelmina ah, okay. heeft het als volkslied ingevoerd. Voor die tijd was het weer Nederlands bloed. Maar daar ontdekt men dan bepaalde racistische tendensen in. Nou, en dit is eigenlijk het hele verhaal. En dat van Duitse bloed. Ja, hij was een Duitser. Duitsland ja. en Nederland behoorden allebei. Want Nederland bestaat ja. eigenlijk uh, bij elkaar zo'n 500, 600 jaar nu. In zijn huidige vorm. Maar dat was een deel van het heilige Roomse Rijk. En daar was uh, onze vriend Karel V de keizer van. En zijn zoontje was dat niet. Uh, maar die was over de Nederlanden nog heer van de Nederlanden. Oké. Okay. Nou. Zodoende zat De Zo man opgescheept en die had een bijzonder grote hekel aan Willem van Oranje, want toen Karel V de afstand deed van de troon in, uh, in de Staten in Brussel, toen steunde Karel V, die helemaal verzwakt en ziek was van het oorlogvoeren en zijn, uh, ja, zijn losbandige leven ook wel, op de schouder van een knaap waar hij erg op gesteld was, en dat was Willem van Oranje. En Philips is daar ontzettend kwaad om geworden... en had een haat aan Willem van Oranje. En ook toen hij Nederland verliet... want hij is een keer dan op bezoek geweest... om de boel op orde te stellen enzovoorts... toen verweet hij Willem van Oranje ook... toen hij op de boot stond... en die afscheid van hem nam... want dat was gewoon een hooggeplaatste gouverneur eigenlijk. Uh, niet de staten die tegen mij in opstand komen... maar jij, jij, joh, riep hij in het Spaans er nog achteraan. Ja. En dat is het hele verhaal en dat kun je dus in de geschiedenisboeken ja. terugvinden. Nou. En dat stuk wat ik dus... Dat zou dus mooi zijn als Max die serie nog eens herhaalde. Ja, dat is die jaren tachtig serie met Jeroen Krabbe, is dat, hè? Ja, ja. Ja, dat is niet ja, zo'n ja, hele goede serie volgens mij. Ja. Vond je hem goed? Ja, er, waren ontzett... ja, er zijn nog van die mensen geloof ik een aantal niet meer in, in de wereld aanwezig. Maar dat was een fantastisch uh, stuk werkelijk. Heel mooi. Oké, okay, nou ik hoor daar minder goede verhalen over. Maar ik, ik zal het eens aan Jan Slachter oh, ja? voorleggen. Ja, ik hoor dat dat niet zo'n hele goede serie was. Maar ik heb hem nooit gezien. Nou, ik, ik vind dat heel erg... En zou ook in het kader van integratie van onze geschiedenis... het ontstaan van ja. ons koninkrijk... zou dit ook bij die nu die viering van... Uh, zoveel jaar in Nederland, hè? koningschap... zou dit een hele mooie educatieve serie zijn... om die dus te brengen, ook voor de nieuwe mensen. Nou, ik vond het, het verhaal wat jij hebt gebracht... vond ik ook erg eh, educatief in ieder geval. Oh, gedaan. Ja, zeker. Het dus is namelijk een hobby uh, van mij. Ik, ik hoor het, ik hoor het. De, de passie komt er vanaf. Dus dat, uh, dat is altijd ja, leuk om te wordt, horen. Ja, uh, William... eigenlijk, maar waar we nou wel... Kijk, ik ben geen nationalist, maar we mogen wel trots zijn op onze historie. We zijn iets geweest, ja. we hebben iets betekend... We waren de Eerste Republiek ook. William, ik ga je ik ga hier stoppen, want uh, volgens ja, mij... Nee, vol, ja, nee, je bent gepassioneerd. Ik hoor het. Ik hoop dat de mensen er iets aan hebben. Je bent gepassioneerd en je wilt erover vertellen... maar ik wil ook alle andere mensen nog aan het woord laten. Ja, dat begrijp ik. <laughs> maar ik hou van mijn land en ik hou van mijn mensen... en ik hou van mensen in het algemeen. Heel goed. William, ik hoop trouwens niet vernoemd naar uh, de William... of uh, naar een William. Nou, dat is mijn uh, laatste voornaam, maar die gebruik ik liever. Ah, oké, okay, nou goed. William, ik dank je wel voor het bellen en uh, tot de volgende ik keer. Ik dank je ook voor de aandacht en succes. Dank je wel. Leven de vrijheid in leven Nederland. Oké, okay. <laughs> dank je wel, William. Uh, 0800-1121. We gaan naar Harm, voordat hij in slaap valt. Ja, uh, dat dreigde uh, ze te gebeuren. Ja, sorry. Ja, dat is, ik wil mensen er, ook aan het woord laten natuurlijk. Ik heb een meneer die zat met die lichtsnelheid... Ja. omdat het een jaar is... Uh, dat is gewoon een manier om het op een beetje makkelijke manier uit te rekenen. Het gaat namelijk over het aantal seconden in een jaar. Dan moet je dus wel even je calculator erbij halen. En dat maal 300.000. Dan heb je de afstand van een lichtjaar. Dat is een behoorlijke afstand. Ik zie het nu hier ook. Dat is, ja, uh... Nee, kijk, nee, <laughs> het, het gaat niet. Hier om de afstand, het gaat om de, je berekent dan de snelheid van een foton. Ja. Een lichtdeeltje. Hoe snel rei, reist die uh, uh, in de tijdspannen bijvoorbeeld van een jaar? Ik, ik lees hier, want ik heb het even snel opgezocht: een lichtjaar, of nee, oh, dat is een lichtminuut. Een lichtminuut is al, uh, staat al gelijk aan 18 miljoen kilometer. Ja. Dus kun je je nagaan hoeveel een lichtjaar is? Ja. He, en de, en, kijk, en de, dat jaar komt gewoon omdat dat, dat lichtdeeltje, dat foton, eh, wel degelijk een afstand overbrugt. Maar de vraag, de vraag die daarnet is gesteld is: hoe berekenen we nu uh, ja, hoe ver zo'n uh, planetoïde of een ster, ho, hoe ver dat van ons afstaat, hoeveel lichtjaren dat is? Hoe komen we tot die berekening? Dat is als de, de vraag nou, die we gesteld hebben. Dat is bijvoorbeeld als. als Laten we zeggen in het, in, het, uh, in het sterrenstelsel... dat we zeggen, een ster staat 200 lichtjaar van ons af. Dan is dat die hele afstand, dus die secondes in een jaar... plus maal 300.000... Hmm. maal in dit geval dan bijvoorbeeld nog een keertje 200 uh, uh, daarbij. Dan heb je 200 lichtjaar. Maar hoe berekenen we dat? Weet je dat, uh, Harm? Nou, dat is toch. Ik, ik, ik heb het sommetje toch al gegeven. Ja, maar hoe, hoe zien. Hoe, hoe, ik bedoel, kijk, als we iets willen weten in ons huis, dan pakken we de centimeter en dan meten we dat op. Maar hoe meten we nu hoe ver die ster staat? Ja, dat is kwestie van Einstein. <laughs> kijk. EZMC in het kwadraat. Daar zijn we naar nou op zoek. Maar ik, uh, dit is een, ook weer een goede uitleg voor wat, nou, wat het nou precies is. Kijk, dus... Precies, kijk, het, het is niet. Uh, <tus> Ja, nee, het is een reële afstand. Kijk, als wij het, het, het, het lichtknopje aandoen in huis... Ja. dan hebben we wel degelijk met de lichtbaarheid te maken. Vandaar dat we ook het gevoel hebben dat het onmiddellijk aangaat. Maar het heeft wel degelijk te maken met de Ja. Oké. Okay. Harm, dankjewel. Kijk, ja, verder kan je er niet zo heel veel... Kijk, Einstein heeft dat... Uh, dat is een, uit, een uitvinding van Einstein. Hmm. Ja, en die heeft gezegd... Dat is de absolute snelheid. En van punt A naar B... Doet, doet zo'n foton... Er zo en zo lang over. Duidelijk. Het is niet precies 300.000 hoor. Het is 299,9998 of zo. Oké, okay, nou ja. We kunnen er eens een miljoentje naast zitten. Hè? Uh, precies. <lacht> <laughs> ja. Oké, okay, Harm, dankjewel voor het bellen. Oké. Okay. Oké, okay, en een fijne nacht nog. Jo, zelden. Daag. Daag. to tell Oh, oh, oh Close up Let me whisper Stars on 45, met de inspirerende titel Stars on 45. Natuurlijk naar aanleiding van de sterrenvraag. Um ja, het is een, een Nederlandse man die hierachter zit uh, trouwens. Ik, zie allemaal, uh, ik, zie, ik zit op de chat even mee te kijken. De een vindt het een geweldig plaatje, de ander vindt het helemaal niets. Ja, muziek is natuurlijk erg uh, uh, persoonsgebonden. Dat uh, kan niet iedereen uh, tevreden stellen, maar ik hoop dat je hem uh, leuk vond. Dus een discoplaatje, nog, uh, nogmaals. Twee discoplaatjes dit uur. Voor de prijs van één. Um, we gaan naar uh, G. Ja, dat ben ik. Dag G. Ik vond het een mooi plaatje. Nou, gelukkig. Iemand die het <laughs> leuk vond. Maar uh, mijn man en ik zaten van de week in de bus in Haarlem dus. En daar vertelde de chauffeur dus aan een mevrouw die een minimum inkomen heeft, dat mensen vanaf 65 jaar met een minimuminkomen gratis met, de, met het openbaar vervoer mogen. Nou vragen wij ons af, is dat per gemeente of is dat landelijk? In welke gemeente woon je? Haarlem dus. Oh, Haarlem, ja. Oké. Okay. Nee, ik, uh... Dat wij er uh, van afhankelijk zijn. Maar het is toch wel dat je mensen kent die een minimum inkomen hebben. Ja. Dus ik zeg, ja, dan wil ik het wel zeker weten eigenlijk. Ja, nou, het zou wel mooi zijn als dat uh, zou kunnen natuurlijk. Ja, daarom. Ik denk, nou, ik zit hier toch lekker achter de computer, kan toch niet slapen. Laat ik het even vragen. Aan <laughs> Max. Ja, nou, een hele goede vraag. Ja, Dit soort vragen kun je ook stellen. Het hoeft niet altijd uh, ingewikkelde wetenschaps- of geschiedenisvragen te zijn. Dit soort dingen kunnen ook. Dat kan natuurlijk ook niet. Ja. En dan kan ik hier wel in de gemeente bellen, maar dat weet ik nog niet of het landelijk is, natuurlijk. Precies. Nou, het is wel handig dat je de bus kunt nemen, ook buiten Haarlem dan. Ja, daarom juist. Ja. En dan zeg ik, ja, ik heb, weet toch wel uh, mensen die een minimuminkomen hebben... en regelmatig met de bus of zo gaan. Ja. Want ik, de trein, dat weet ik dus helemaal niet. Want ja, deze chauffeur zat in de bus. En dat wist hij dus ook niet. Maar al is het alleen maar de bus, dan ben je toch wel... Uh, en vooral van boven de 65, er zijn toch wel mensen die alleen moeten leven van het AOW. En dan is zoiets toch meegenomen? Ja, dat dacht ik ook. Dat dacht ik ook, ja. Nou, ik, ja. Uh, ik, ik weet er... Uh, ik, nou, ik woon zelf niet in de gemeente Haarnem. Ik weet daar niets van. En ik weet ook, volgens mij is het... Nou, ik durf hier mijn... Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken. Dus ik zou zeggen, ja, als mensen daar wat meer van weten... 0800-1121. En wie weet uh, hoor je zo, zo meteen op de radio... Uh, nou, ik, ik blijf luisteren hoor. Ja? En leg gelijk, kom, en gelijk op de computer. Nou, hartstikke goed. Blijf dat doen en luisteren. Dat ik ook. Twee dingen gelijk. Zo kan. Zo, dat kan ja. ook, hè. Dankjewel. Oké. Okay. Dag, G. Ja. Dag. Dag. We gaan naar André. Goedenavond. Goedenavond, André. Ik wou het hebben over de Nederlandse geschiedenis. Je klinkt heel ver weg nu. En nu klinkt André nog wat verder weg. Nee, dat uh, gaat niet lukken. Dan gaan we naar uh, Timo. Onze Timo. Ik had een paar antwoorden. <laughs> Dacht Timo. Ja, uh, het is niet anders. Ik moet er ook maar mee doen. Ja. Uh, noord huis helpen. Ik heb eens een keer een documentaire gezien... op National Geographic over Japan. Daar hebben ze heel veel aardbevingen. Ja. En daar hebben ze heel veel in de praktijk... maar ook in de theorie ontwikkeld over het aardbevingsbestendig maken van huizen. Want dat is natuurlijk in de praktijk niet zo makkelijk. Met kruisversteviging van huizen zodat ze, zodat ze steviger worden in de verticale richting. En ook een flexibel fundament waar ze met experimenteren, maar daar hebben ze heel veel uh, kennis. Ik weet alleen niet of ze kennis hebben over de liquefiatie van de, van de grond, want dat is natuurlijk ook een probleem. Maar daar zouden in ieder geval aannemers wel hun licht kunnen opsteken om effectief huizen aardbevingsbestendig te maken. Te maken. Ja, zoals ze ook bijvoorbeeld in, uh, nou ja, in bijvoorbeeld de, de wolkenkrabbers in New York zijn ook aardbevingsbestendig. Dat zouden ze dan ook uh, daar moeten ja, doen, bijvoorbeeld. Hem. Ja, dat weet ik niet. Ik weet alleen wel dat er altijd heel weinig slachtoffers vallen in Japan als daar zware aardbevingen Ja, Japan zijn. ook. Ja, nou ja, goed. Ook, het is een idee, zeker. Ja, dat is een tip. Kan je je licht opsteken? Heel goed. En dan die wintercompetitie waar Tineke mee, je, je mee overviel. Want dat vroeg ze zich achter de schermen af, maar dat kwam op ongeluk voor de schermen. Ik weet wel dat de eerste die erover belde, dat was een man die had een Alfa Romeo. En daar was hij heel trots op, een rode had hij. En daar had hij zich in de sneeuw een foto meegemaakt. En die had uiteindelijk ook gewonnen, die badjas van Max. Dus mag Tineke zich dan nog afvragen dat is uiteindelijk degene die gewonnen heeft? Oké, okay, dit is iets voor Volgens... meer voor achter de schermen, maar we, we schrijven hem op, uh, Timo. Okay. Mocht mag ze dat gemist ja. hebben. Oké, okay. volgende. Dan had Gijs had de vraag of de zuinigste snelheid om in de auto te rijden 110 km per uur was. Oh ja, die hadden we ik, ook nog, ja. Ik heb, ik heb altijd gehoord dat de club van 90.nl... Uh, dat met 90 km per uur, en dat was al een tijdje geleden... dus ik weet niet of de nieuwe motoren andere snelheid hebben, optimaal... Maar dat in principe met 90 kilometer per uur is, dat je het zijn zuinigste rijdt. Okay. En dat je dan ook het minste last van stress hebt. Dus als je bij tijd van huis weggaat, dan spaar je zowel het milieu als je gemoedstoestand. <laughs> maar is dat, is dat bij elke auto hetzelfde? Ja, het schijnt toch wel min of meer constant te zijn. Okay. Dus daarom hebben ze ook de Club van 90 opgericht. Hmm. Dat was okay. ook wel een intelligente gozer die dat oprichtte. Okay. Dus, nou, als, ja, je als... kan er in ieder geval kijken op internet. Club ja. van Oké, okay. als iemand bij die Club van 90 zit... mag die ook even bellen. Dan heb je nog Joop, die, die had vragen van hoe gaan we onze huizen verwarmen zonder het gas uit slochteren? Oh ja, die hadden we ook nog, ja. Nou, daar heb ik een aantal antwoorden op. Ten eerste is Nederland bezig een gasrotonde op te richten. Dus dat wil zeggen dat gas wat geïmporteerd wordt, dat het in Nederland wordt opgeslagen en verder over Europa wordt verspreid. Dus in feite importeren we dan ook gas bijvoorbeeld uit Rusland... ...via de pijpleidingen die al niet via de Oek Oekraïne lopen of via Turkije... ...want er zijn nu alternatieve pijpleidingen aan het aanleggen... ...om eventuele politieke of geopolitieke problemen te voorkomen. Ik heb ook gehoord dat er via schip gas vervoerd wordt. Dat wordt dan gekoeld tot 160 graden onder 0 Celsius... ...zodat het veel minder ruimte, maar een fractie van de ruimte in beslag neemt. Dat is mm -hmm. ook een uh, tendens. Verder is Shell bezig om uit waterstof uh, methaan te maken. Dat is gewoon aardgas, zeg maar. Dus om waterstof op te slaan in, in een energievorm... die gewoon ja. door het gasleidingnet uh, getransporteerd kan worden... en gebruikt kan worden. Okay. Dus dat is een ontwikkeling die gaande is. En verder hoorde ik vanmiddag op de Radio 1... dat uh, de BAM in hier, hier, hier Hugo Waard een, een woning zodanig geïsoleerd heeft... dat het gas er helemaal uit kan. Want daar hebben ze zelfs de gasmeter uit de woning laten weghalen... omdat ze alleen nog maar elektriciteit nodig hebben... <tus> En uh, ja, als je de woning dan zodanig isoleert, dan heb je in feite een thermoscan. Dus dan is het uh, eigenlijk de temperatuur binnen de thermoscan is eigenlijk min of meer onafhankelijk van de buitentemperatuur. Want ja, even los van de frisse lucht die je dan mist, uh, doet de buitentemperatuur s'nachts lager en overdag hoger, doet er dan niet zoveel meer toe. Oké. Okay. Dan over de bekende Nederlanders nog. Uh, ja, ik denk dat uh, het maken van een programma is altijd een risico... En alle risico's die je kan uitsluiten zeg maar, om maximale kijkcijfers te halen... die zullen programmamakers altijd wel aangrijpen. Dus ik denk dat, dat uh, als eenmaal een Nederlander zich uh, bewezen... minimaal de kijken irriteert... dat programmamakers daar gewoon op varen. Zeg maar. Dus ja. als ze geen risico willen nemen of te weinig budget hebben om risico te nemen... dat ze dan liever voor de zekerheid gaan van een Nederlander die... Uh, ja, bewezen zeg maar, euh, zich goed kan gedragen, media is. Ja, dat ja er, was, dat uh, er was vandaag ook nog een, een onderzoekje in het nieuws... dat ik geloof 50% van de talkshowgasten die we zien op televisie... dat is hetzelfde vijvertje. Dat is hetzelfde vijvertje wat telkens maar rondgepompt wordt. Ja, dat ja. Is heel, het is heel risicovol om ja. onbekenden daar te nemen. Want je weet niet hoe die zich gedraagt op televisie. Ja. Plus dat ik ook denk dat, er, dat televisie, zeker in deze geïndividualiseerde tijd... Dat televisie een zeker gezinsvervangend element bevat. Hm. Dat, dat, dat het zeg maar een gezinsvervangende mechaniek heeft. Dus okay. dat je op een gegeven moment mensen dit kennen en daar gaat ja. echt ook. En dat dat dan een soort van. ja dat je die gaat volgen, dat je daar een mening over hebt, positief of negatief. Maar gewoon in plaats van familie, zeg maar, waar je toch vaak geen contact meer mee hebt. Oké, okay, Timo. En dan als laatste nog. Yeah. Toch één vraagje nog ertussen tussendoor gesmokkeld. Martin de Wit vroeg: waarom zijn we hier op aarde? <laughs> ja, die had ik eigenlijk en, niet goed gekeurd, maar oké. Okay. Ja, ja. Maar als die gesteld is, is die gesteld. Ja, dus zo werkt uh, het ook wel weer, dat klopt. En uh, met aarde ben ik trouwens niet verder gekomen dan Genesis. De, Genesis 1.1, want uh, in, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En ja, dat is ouder dan 2000 jaar die tekst. Dus daar zal toch wel iets met het woord aarde vandaan te komen. komen. Maar ik denk dat we op aarde zijn om elkaar te helpen. <laughs> ik had al zo'n vermoeden, ja. We zijn hier op de wereld om elkaar, om elkaar. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter. Oké. Timo, dank je wel. Ja, Timo, okay. ja, Timo uh, voor de mensen die je uh, misschien nooit hoort... Timo heeft altijd uh, heeft een soort vast rubriekje inmiddels uh, in de uitzending... en uh, geeft altijd even de antwoorden op vragen die hier uh, nog open stonden. Nou, hij was er vroeg, uh, vroeg bij uh, uh, deze week.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 We leven echt niet voor de grap, De mag de nooit vergeten. Nee, we bennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Te helpen niet waar. Ja, we we bennen, bennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Te helpen niet waar. Help het Spanjaard en de Turk die tussen ons verblijven. Naast de liefde is de kerk waarop wij. We winnen op de wereld op elkaar op elkaar op elkaar op elkaar te helpen niet waar. Ja, we op op de wereld op elkaar, op elkaar op elkaar op elkaar op elkaar te helpen niet waar. Mensen elkaar op het brood, elkaar de elkaar in de nood. Amen. Yeah. Als je buurman elkaar op elkaar op elkaar op treuren. Probeer hem dan met met elkaar een beetje op. Oh, we winnen op de wereld op elkaar, op elkaar. Licht gaat brengen. De zon die angst ons alle kwaad, op het kwaad opwaart, het zal verzingen. We bon. yeah. winnen op de wereld op elkaar, op elkaar, op elkaar, op elkaar, te helpen niet waar. We winnen op de wereld op elkaar, op elkaar, op elkaar, te helpen die waar. We winnen op Ja, maar u drie keer raden wat de titel van dit nummer is? Hij werd in ieder geval uh, gezongen door de cast van het caro uh, uh, programma uh, uh, Het schaap met de vijf poten. Binnenkort komt er weer een, uh, een nieuwe serie, volgens mij. Ja, volgens mij wel. Um, we gaan naar uh, Willem. Ja, goeiemorgen, goeienacht. Goeienacht. Willem uit Doordrecht. Ja, het gaat om het volgende. Het gaat over die sterren dus, die uh, op afstand gemeten moeten kunnen worden. Dus. Ja, hoe meten we nu die afstand tussen de sterren? Ja, nou, dat gaat als volgt. Licht uh, neemt af kwadratisch. Naarmate de afstand groter wordt. Mm -hmm. Dus dat is alvast gegeven Waar je mee, uh, mee kan werken. Dus dat is gewoon een, een eenheid. Die over uh, alles uh, gaat nu eenmaal. En nu heb je veranderlijke sterren. Die namelijk een constante hebben. Dat weten ze. En die noemen ze namelijk delta c -faïde. En die, uh, die sterren. Die hebben een vaste lichtkracht hebben die. Die veranderlijk is in een aantal dagen en dan weer terug zo sterk wordt. En daarmee kunnen ze dus bepalen de afstand tussen de aarde of tussen ons zonnestelsel en de sterren die dus verderop staan. Dat is dus dat kwadratische gebeuren wat je dan hebt. En daarmee kan je de afstand meten. Dus naarmate de lichtsterkte afneemt. Van een constante uit. Oké. Okay. Nou, dat, dat klinkt heel logisch. Dat is het ook. Het <laughs> <laughs> universum zit logisch in elkaar, hoor. Ja, dit, dat, zo, yes, wetenschap zit logisch in elkaar dan, dan je soms denkt. Ja, zo is dat. Ja. Maar eh, ja, daar zijn ze een tijd geleden al achter gekomen, hoor. Hoe dat zit. Dus, eh, Oké. Okay. Maar dat gaat voor grotere afstanden gaat het niet op. Want dan, eh, als je buiten ons melkwegstelsel gaat, wordt het al een probleem. En dan moet je dus met de quasars gaan werken. Dat zijn oh. enorm sterke lichtbronnen. Yeah. Die gigantisch sterk zijn. En die dus ook een afstand hebben. En daarmee kan je ook wat meten. Maar je hebt ook dus explosies in het universum. En die geven dus een supernova aan de weer. En dat is een ster die dus explodeert. En daarvan kunnen ze er tegenwoordig... Tientallen per jaar waarnemen. En dat is ook een bepaalde lichtsterkte. Daarmee kunnen ze dus op grotere afstand meten. Dus. Oké, okay, ja. Het komt er gewoon op neer dat het kwadratisch is. Oké, okay, nou dat is in ieder geval een lichtbron. Daar moet je niet, uh, niet inkijken, zullen we maar zeggen. Nou, de, ja. Ze Als je hebben, er vlakbij staat in ieder geval. We hebben daar telescopen voor. Ja. En die staan tegenwoordig vrij hoog. Uh, allemaal in bergen in Chili en zo. Om dus de lucht uh, het flonkeren en het, het flikkeren, het scintilleren van de sterren. dus tegen te gaan zoveel mogelijk. Ja. Heb hebben daar allerlei ingewikkelde apparatuur voor. Want het is natuurlijk ook veranderlijk. En ze moeten een constante houden. om dus de meting zo zuiver mogelijk te kunnen uitvoeren. Ja. Oké. Okay. Vandaar dat ze die telescoop om de aarde hebben gelanceerd. Die Hubble-telescoop. En tegenwoordig nog een paar nieuwe. En die, die kunnen dat wel meten, dus. En uh, zo wordt het gedaan, gewoon okay. moderatisch. Nou. Dan zeg je hem af, naar de afstand groter ja. wordt. En dan kunnen ze de afstand meten. Willem, dank je wel voor je antwoord. Helder? Ja. En uh, nog een klein dingetje, een opmerking over geluid. Ja, het volgende. heel kort. Namelijk, ze praten zo snel tegenwoordig. Ik snap niet waarom. Wat zijn er toch een zenuwenlijst. Als ik nou bijvoorbeeld de draai doorneem. Nou, die is dan nog net te verstaan. Ja, dan noem je ook iemand. Ja, maar nee, die zijn er nog veel erger. Je ja. hebt namelijk Business Nieuwsradio, wat tegenwoordig BNR heet. En dat, uh, daar praten ze zo snel, dat het niet te verstaan is. Gewoon. Ja, tijd is geld. En, ja, en dat uh, niet alleen, maar het zijn een stelletje zenuwlijst. Ze maken radio voor zichzelf en niet voor de luisteraars. Hm. En dat is een uh, probleem. En ik snap niet waarom dat ze dan uit zijn door... Ja, nou, het is uh, veel gehoord. Ja, we hebben het over veel gehoorde klachten. Dat uh, de, de geluiden hard staat, Maar inderdaad, snel praten. Inderdaad. Dat is... Zullen we er ook een vraag van maken? Waarom praten mensen zo snel? Nou, omdat ze zijdelwijs zijn. <laughs> oh, je hebt ook het antwoord al gelijk. Oké. Okay. Nou, ik, uh, Willem, dank je wel. Oké. Okay. Dank voor het bellen. Dank je wel. Ja, dat was Willem, met, met antwoorden. En ja, Timo, die hoorde je dus straks al een hele hoop antwoorden geven. Ja, er zijn al een hoop vragen opgelost. Volgens mij, is het, nou, volgens mij hebben we alles wel eens een beetje behandeld. Maar iedereen mag nog steeds antwoorden geven natuurlijk. Ik ga zo meteen door met Jos. Maar eerst zeg ik nog even um, dat je mag bellen met nieuwe vragen. Want uh, tot zes uur ben ik natuurlijk gewoon bij je. 0800-1121 is het gratis nummer. Een vraag die je misschien altijd gesteld hebt... Dit is je kans om hem te stellen. Bel even naar ons 0800-1121. Jos, goeienacht. Ja, goedendacht. Uh, Ja, Ik was wat laat. ik was wakker geworden net... en toen heb ik hem aangezet. Ik weet niet hoe je heet. <laughs> ik ben Astrid gewend op die tijd. Dus, uh, ja, nee, dit is niet Astrid die last van de keel heeft. Uh, ik, mijn, uh, Ron Vergouw is mijn naam. Ron, hallo. Ron. hallo. Uh, dat wou ik even weten. Kijk, nou, wetenschap en Astrid in ieder geval. Nou, ze is gewoon een weekje en... vrij. Ja, ja, oh, oh ja. Dat is het last van de keel had, dat hij zei. Nee, maar goed, ze is vrij. Oké. Okay. Nou, uh, ik, ik wil antwoord geven op die vraag over het openbaar vervoer. Waarom dat niet gratis is. Ja. Dat is inderdaad uh, bij, van gemeente afhankelijk. Hier in Nijmegen. Uh, de, de, uh, ik ben bijvoorbeeld op de uh, nieuwjaarsbijeenkomst van de SP geweest. En daar hebben ze het ook, uh, er ook over gehad. Het, het, de SP zat in Nijmegen, niet in het college. De, uh, de ...afgelopen vier jaar, daarvoor was het in Nijmegen ook... ...maar de, de politieke partijen hebben dat afgeschaft. Het is gewoon een politieke keuze. Ja. Dus, ik, dus ik weet niet hoe, uh, wie er in Harlem in, in de gemeenteraad zit... ...maar mevrouw moet gewoon uh, de, bij de politici uh, gaan vragen... Uh, wat ze ervan vinden en welke partij dat uh, weer in wil voeren als dat in Aarde nog niet, niet is ingevoerd. Het gaat dus ook voor, voor 65-plussers. Dus ik weet, dus de SP is daar voorstander van om dat weer in te voeren. Ja. Dat, ook, dat zei de, de wethouder ook van uh, na de verkiezingen, als wij weer in de, in de gemeenteraad komen, gaan wij dat weer invoeren. Dus okay. uh, het is toch heel belangrijk voor iedereen om, om je mening te, uh, te toetsen. Wat. wat uh, bepaalde dingen betreft en toch te gaan stemmen met de, met, de, met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, heel duidelijk. Dat is eigenlijk het enige. Hou je lokale politiek goed in de gaten de komende tijd. Dat is uh, in ieder geval een goede tip. Ja. Oké. Okay. Jos, dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay, fijne nacht nog. Ja. Dag. Ja, 0800 1121 voor al je vragen. Kun je bij mij terecht? Mm -hmm. Gratis met de bus, gratis met de tram, een freeride. Edgar Winter Group had er uh, ook wel behoefte aan, volgens mij. Uh, we gaan naar mevrouw van der Straten. Ja, ik had een vraag. Ja. We hadden het over bekende Nederlanders. Nou wil ik niet zo graag dat mijn schoonzoon een bekende Nederlander wordt, maar die heeft dus met zijn vriendin een boekje geschreven. Ja. En dat is uitgekomen een paar weken voor de kerst. Het gaat over, uh, over de oorlogswinter, over recepten. Hij is dus historicus, hij heeft gestudeerd aan de universiteit in, uh, in Rotterdam. Ja. En zijn vriendin ook. En dan, ik, dan vonden ze dat daar zo weinig over geschreven was. Dus ze hebben daar een boekje over geschreven. Maar er is helemaal geen, uh, geen reclame over gemaakt. Kijk, ik bedoel, sommigen die zitten dan uh, bij... Uh, bij PNew Kerk, bij, bij anderen weer ergens anders. Mm -hmm. Maar ik doe nog op de radio, nog op de tv is er ergens een kabel of mag, Terwijl het toch best wel een aardig boekje is. En het is ook in het hele land verkrijgbaar geweest het in de boekhandel? Is het land verkrijgbaar, ja. Het Aha. is gewoon uh, uitgegeven. Het is uitgegeven door de clusteruitgeverij. Het is nee. geschreven door Keil Oostering en Marielle Vermeulen. Kijk aan, nou. U hebt in ieder geval al reclame gemaakt, dat is wel goed. Maar weet u, want uh, dat is even een kijkje in de, in, de, in de keuken... het is natuurlijk ook zo dat, dat uitgeverijen gaan dan ook... tenminste, ik hoop dat die uitgeverij uh, het heeft gedaan... Dan, die gaan dan bellen met, met media van... Ja, zou de schrijver van dit boekje bij u te gast willen zijn... of zou u een artikel in de krant willen schrijven nee, hierover? Is, is dat gebeurd? Niks. Het schijnt wel in Aachen of zo het in de krant. Waarom daar, dat weet ik niet. Hmm. Want hij woont dus in uh, Rotterdam. Maar goed, ik, dat weet ik dus niet. Maar het heet dus... Zuivel op zuivel is voer voor de duivel. Dat schijnt er heel oud gezegd te zijn. Oké. Okay. Maar ja, nou ja, ik wou gewoon maar eens vragen waar, hoe. Ja. Yeah. Waarom en... dat de een er wel... Uh, dat er zoveel reclame over gemaakt wordt. Ja. Yeah. En dat de uh, is best een het is best een leuk boekje. Maar ja, goed, ik bedoel... Uh, Niemand weet het. Nee. Het nou. ligt gewoon in, ja, in de boekwinkel. Ja. Nou, het, hij is nu een beetje al, al bekend geworden, natuurlijk, via dit programma. Ja, Nou ja, als er mensen zijn die wakker zijn en die er interesse voor hebben. Ja. Het gaat dus gewoon over de oorlog, eigenlijk, over de oorlogswinter. En daar hebben ze dus echt best wel moeite voor gedaan. Voor recepten en ze hebben ook stukje stukjes dagboeken. En nou ja, weet ik veel. Het is een heel. Uh, ja, leuk boekje. Oké. Okay. Dat vindt iedereen die het gelezen heeft. Maar er zijn er maar weinig die ja. het gelezen hebben. Oké, okay, nou, u heeft in ieder geval weer reclame kunnen maken? Nou ja, en dat ik, ik het dan maar. Ja, nee, heel goed. Nee, zo, okay. zo moet het uh, natuurlijk uh, gebeuren. En uh, nou ja, het is inderdaad zo. Ja, dat BNR's krijgen nu eenmaal in dit land uh, buitenproportioneel veel aandacht. Dat, uh, dat is ja, zo. Ja, precies. Ja. Ik maar goed. bedoel, het is niet de bedoeling dat je bekende Nederlander wordt geloven hoor, maar. Ik <laughs> Kijk, ik bedoel, die, uh, ja. ja, die heeft dat wel en dan ik je veel minder aandacht. Ja, ik snap het probleem. Ja, we zullen we even? Het ja, oké. Okay. Dank voor het bellen. Geen dank. Oké, okay, ja. dag. Mevrouw van de Straten was dat. Nou, koop dat boekje, dames en heren. Uh, of bel gewoon, 0800-1121 met, uh, met vragen en antwoorden. Uh, ja, ik zei net, uh, er de, de staan geen vragen meer open. Nou, er staan nog zeker wel, uh, wel vragen open. Ik zal, ze zo nog wel eventjes, uh, zal er zo meteen nog wel even een paar noemen. Maar ik ga eerst even naar Lammert. Lammert, nacht Een nacht Ja, ik, uh, ik zat te luisteren. En ik had ook een vraag, wat ik me nog afvraag. Ik heb, was namelijk bij je neefje van de week, die ik al een jaar niet gezien... En toen ik hem het verleden jaar zag, hij nog, had hij nog een kinderstemmetje. En nou was hij bij mijn broer. En ik zei, hoe gaat het, Jon? En dan had hij in één keer een hele mannenstem. Hij had een baard in de keel. Ik voel, ik voel zei, de vraag aankomen, ja. Ja, de vraag, weet iemand waarom krijgt een jongetje nou wel de baard in de keel en een meisje niet? Omdat Dat meisjes geen baard krijgen. Ja, maar een baard in de keel. Ja, ik snap je vraag. Je begrijpt de vraag, hè? Ja, natuurlijk. Ja, maar ja, dat is. Ja, apart natuurlijk. Ja, de, de stem van de jongen die, die wordt opeens heel laag. Juist, ja. ja. ja. En, en een meisje, al worden ze tachtig. Piep, piep, piep. Weet je? Ja, nou, soms worden die ook wel eens laag, maar dat heeft dan soms weer andere oorzaken. Ja, hormonen, hè? Als ze gaan sporten. Ja. En ze gaan sporthormonen gebruiken. Precies. Ja, ja. ja maar dat, dat, dat was eigenlijk mijn vraag. Hè. En nou. dan. Uh, ja, ik, ik blijf gewoon lekker luisteren... en hoop dat iemand uh, misschien daar misschien een antwoord op heeft. Ik vind het een leuke vraag. En volgens mij komt er nog wel een antwoord op uh, voor zes uur uh, zometeen. Bedankt. Okay. Ik ga blijf verder luisteren. Oké, okay, Lammert, dankjewel voor het bellen. Jawel. Jij ook bedankt. Hoi. Oké, okay, dag. 0800-1121. We gaan naar André. Ik hoop dat André hangt tenminste. Goedenavond. Dag, André. Hallo. Hi. Hey. Vertel. Dit motherfuckers. Nou, dat, dat kan. Uh, we gaan... <laughs> ja, sommige mensen halen daar heel veel plezier uit, uit dat soort uh, kreten. Uh, we gaan naar meneer Hofman kijken wat hij te zeggen heeft. Goedemorgen. Dag meneer Hofman. Goedemorgen. Ja, zo. Ja, oké. Okay, ja, ik. Uh... Nou ja, toe maar. Uh, ik, ik ben creatief met uh, het maken van kleine dingetjes ja. uh, die, die je kunt eten dan wel. De nou wil ik graag weten. Hoe zet je nou binnen 14 dagen een mooie wijn in elkaar? Dat moet kunnen op een of andere manier, want dat heb ik ooit op televisie gezien. Dat is mijn vraag. Wijn maken? Ah, ja. Yes. Is dat een. Dat, dat zou je wel willen? Dat is een lang gekoesterde wens. Nou, er staat in de vensterbank. Er staat er eentje te wachten. En <lacht> en die, die, moet, die moet nog allemaal week, ja. zeg maar. Maar uh, nou ja, dan weet ik of ik iets ben vergeten. Ik snap dan, het. Want het, het is zo, ah, kijk, dat bedoel ik. Nou, dan wens ik alle luisteraars en u een uh, goed samen zijn. Maar wacht, maar wacht even, want ik blijf nog even bij die wijn. Want ik, ik wil er wel meer over weten. Want wat, hoe, hoe heeft u dat dan gedaan? Uh, nou, ik doe het met... Uh, uh, ik, ik, ik, ik neem sap. Ja. Uh, dat maakt niet uit welke sap het is. Ik neem uh, droge gist. Uh, uh, suiker, uiteraard. En, uh, nou ja, dat, je, je, je kunt dat met van allerlei uh, kleine dingetjes, iets van krenten of zijn. En dan, wel, en dan gooi je dat in een fles. En dan de volgende dag is het net een aquarium, <laughs> dan begint dat helemaal te leven daar. Nou, en op een gegeven moment dan gaat dat. Uh, dat proces is dan afgelopen hè, na 14 dagen, dan kun je dat uh, wel, wel, wel drinken. Maar ik, ik zou willen weten of iemand anders weet hoe maak je het beter dan ja. wel. Nou, oké, okay. dat was mijn vraag. Oké, okay, nou, misschien dat, uh, dat Ilja Gort luistert. Kent u Ilja Gort van het, uh, van het programma? Nee, zeg maar niks. Dat is die bekende wijnboer die in Frankrijk uh, zo'n plantage is gestart. Misschien ook wel iets ja. voor u om gewoon uw eigen wijnboerderij te beginnen? nee, ik hou het bij de vensterbank. Bij de vensterbank. Nou, we zetten de vraag erbij en we gaan kijken of we tips kunnen okay, krijgen. Oké, dank je wel. Fijne de uitzending. Doe, dank doe, u doe, wel. doe, doe. Ja, 0800-1121. Als u uh, tips heeft voor meneer Hofman... hoe die uh, op een goede manier wijn moet maken. ben ik ook wel benieuwd naar. Zou ik ook wel willen. Ehm... Um, ja, Zoals gezegd 0800-1121, uh, kom maar op met die vragen en die antwoorden. Zometeen geef ik nog even een overzichtje, maar eerst gaan we even naar het, het nieuws van, uh, van Ewout. Tot zometeen. Dagzuster, een programma van Max.